Er is beslag gelegd op auto's, 200.000 euro aan contant geld en twee vuurwapens. De Zweedse mensenrechtenactivist Thomas Hammerberg krijgt de geuze penning 2014. Die wordt toegekend als eerbetoon aan mensen en organisaties... die zich inzetten voor de mensenrechten... en die zich verzetten tegen discriminatie en racisme. Toen de 72-jarige Hammerberg voor de Raad van Europa werkte... sprak hij onder meer Nederland aan op mensenrechten schendingen. Hij had onder meer kritiek op de manier waarop Nederland... met inburgeringsexamens eisen stelde aan gezinshereniging. Bij de Oostenrijkse wintersportplaats Gerlos... is een Nederlandse snowboarder teruggevonden... die door zijn vrienden als vermist was opgegeven. Hij was gisteren de piste opgegaan... en raakte tijdens het snowboarden zijn vrienden kwijt. Na een grote zoekactie werd de Nederlander vandaag gevonden. Hij liep bij een skilift en bivakkeerde afgelopen nacht in een blokhut. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noordwesten nog wat regen of motregen. Vanavond trekt de neerslag geleidelijk weg. Morgen opnieuw bewolkt en er trekt dan een regengebied over het land. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Rob Oudkerk. En het rauwe nieuws ongecensureerd. En vanavond op de Rembrandtstraat in Zwijndrecht op een verlaten plein. Niet eerder hebben zoveel moslimpartijen zich verkiesbaar gesteld... voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Gevestigde partijen zouden niet goed zorgen voor de moslims. En met name de Partij van de Arbeid ligt onder vuur... en dreigt de allochtone stem te verliezen. Maar wat hebben al die nieuwe splinterpartijen... de Nederlandse moslims eigenlijk te bieden? Gaan die weer eindeloos de discriminatiekaart uitvinden... of durven ze ook kritisch te zijn naar de eigen groep? De Haagse partij van de eenheid lijkt onder Abdelkoulani... op een bepaalde weg te gaan door zich echt keihard uit te spreken... tegen de rotte appels in de moslimmand. Maar geldt het ook voor de nieuwe partij van de eenheid in Zwijndrecht... waar de neef van Amod Aboukaleb, ja. niet onbekende burgemeester... in de kontrijen, de leiding heeft? En wat wil NIDA, de nieuwe Rotterdamse moslimpartij... Gaan deze clubs de moslims nou verder emanciperen? Of bevorderen ze juist de kloof tussen moslims en niet-moslims? In de bus de lijsttrekkers van de moslimpartijen. Mohammed ben Zakour, publicist, die zeker niet gaat stemmen op een moslimpartij. En moslims die de Partij van de Arbeid trouw blijven. U kunt tweeten, hashtag 1opstraat. U kunt ook mailen naar 1opstraat.ntr.nl we beginnen met iemand die niet in de bus zit, maar die we gisteravond bij ons in de bus hadden. Abdul Koulani van de al gevestigde moslimpartij in Den Haag. Meneer Koulani, goedenavond. Goedenavond, hallo. U heeft het druk vandaag, hè? want ik zat net in de auto en toen hoorde ik u ook al bij de collega's van de EO... Ja, klopt inderdaad. Ja. Ik word van alle kanten gedood over dat, ja. Uh, ja, dat gedonder wat we vandaag hebben gehad. Ja. En dat zal niet voor niets zijn, want gisteravond zat u bij ons in de bus... en toen vertelde u dat u al maandag bezig was om de burgemeester en de politie in Den Haag onder druk te zetten... om die jeugdbendes die de uh, hoefkade in de Schilderswijk aan het uh, treiteren en aan het testen waren... om die eens flink aan te pakken. Gisteren deed u dat ja. ook weer in de bus. Um, en zie daar vanochtend elf jonge jeugdbendeleden van... Noord-Afrikaanse afkomst gearresteerd. Gefeliciteerd zou ik kunnen zeggen. Of niet? Ja, nou absoluut. Uh, wanneer er wordt opgetreden tegen jeugdbenden die, uh, die gewoon tot last zijn en, en die woninginbraken veroorzaken en, en daarmee dus echt een, een deel van de stad in een, in een greep houdt, ja dan zijn we absoluut voorstander. Uh, dus uh, wat dat betreft zeker gefeliciteerd. Moet ik wel blijken van wat hun betrokkenheid is. Hè? Kijk, het zijn verdachten, maar wanneer echt blijkt dat het hier gaat om, uh, ja, om degene die, uh, die zich daadwerkelijk schuldig maken aan dit soort zaken, ja dan is uh, aanpak op zijn plaats. Ik introduceerde het met de term uh, bendeleden van Noord-Afrikaanse afkomst. Uh, dat klopt toch? Ja, ja absoluut. Uh, ik heb inderdaad begrepen dat het uh, met name ja, jongens van Marokkaanse afkomst uh, zouden zijn. Dus uh, ja, dat, dat is een feit. In de uitzending uh, zei je gisteravond uh, de term straatterroristen. Is dat niet een uh, PVV-term? Nou, nee, want kijk, uh, de, de PVV die gooide het echt op Marokkaan straattuigen. En dat gebruiken wij never, nooit niet. Uh, kijk, straatterroristen, nee, straat oké. Okay, al... okay, ja. Ga verder. Ja, maar straatterrorisme is iets wat al veel langer plaatsvindt dan voordat, voordat de PVV überhaupt bestond. Uh, dat is gewoon een vorm van terreur door, uh, door overlastgevende groepen jongeren. Maar ook door uh, criminele jongeren. En dat, dat wordt door sommige mensen ervaren als terreur. En daar is eigenlijk die term uit ontstaan. Oké, okay, ben je niet bang om, om je eigen groep zo aan te vallen? Nou, het gaat niet om de eigen groep. Kijk, nogmaals, dat maakt ons echt niet uit waar ze vandaan komen. Maar wij zijn niet bang om de feiten te benoemen, juist omdat wij een islamitische grondslag hebben. Eh, dat rechtvaardigheidsprincipe gaat echt uh, voorop. Eh, dat betekent dat wanneer er binnen een bepaalde groep uh, mensen zijn die, uh, die de boeven verzieken, ja, dan moeten ze aangepakt worden. En of dat nou Antilliaan, Marokkanen of Nederlandse hooligans zijn, dat maakt ons echt niet uit. Dat maakt niet uit. Hey, je hebt uh, twee zetels hè, in Den Haag. Nou begrijp ik dat je ook in Amsterdam gaat beginnen. Uh, en ja. in Zwijndrecht, hoe, hoe zitten al die verbanden in elkaar? Dat ga je toch niet allemaal zelf doen, neem ik aan? Nee, nee, nee, zeer zeker niet. Wij zijn natuurlijk een partij die graag wil groeien. En dat doen we eigenlijk gestaag hè, door uh, een pilot op te zetten richting Amsterdam. Omdat dat een soort gelijke stad is als Den Haag. Een grote stad met, met grote stedenproblematiek. Uh, en Zwijndrecht, een kleine gemeente, om te kijken hoe het daar valt. Uh, dus ja, nee, ik doe het niet zelf. Daar hebben we gelukkig een goed team voor. Uh, en elke stad heeft zijn eigen mensen. En we praten zo direct met je collega. Nog uh, één ding. Als ik jou nou in de kroeg tegenkom en ik zeg... Waarom is er een moslimpartij in Den Haag nodig? Wat zeg je me dan in één zin? In één zin zou ik zeggen dat dat de emancipatie van moslims bevordert. en dat het genoeg is met dat meelopen aan het handje van de gevestigde politieke partijen. Ik dank je hartelijk voor het aan de telefoon komen. We gaan even de kiezer aan het woord laten. Um, onze verslaggever Tjade vroeg in Rotterdam, de grote broer van Zijnrecht. of de kiezer wel op een moslimpartij zit te wachten. Ja, ik ben wel moslim. Alleen ik um, vind niet dat je echt naar geloof moet kijken, maar je moet gewoon echt met, met het land zelf bezig zijn in plaats van alles vanuit geloof te gaan uh, doen. Dus vandaar dat ik het gewoon ja niet, uh, niet nodig vind. Dus ja van jou hoeft het dus niet. Ik ga even naar je vriendin. Jij bent volgens mij ook moslim, hè, te zien aan je hoofddoek. Ja. Denk jij nou dat het een goed idee is om een speciale moslimpartij op te richten? Zou je daarop stemmen? Uh... Nou, of het een goed idee is, weet ik niet. Maar ik denk eerder dat het nu niet zo belangrijk is. Het gaat nu meer om uh, de economische crisis. En als je daar dan meer wat mee doet, dan is het wel later, uh, beter. Want dat kan nog altijd komen, toch? Helemaal van moslims. En ja, dan krijg je ook weer zo'n strijd tussen de PVV en de islamitische partijen. Ja, ben je daar weer mee bezig, krijg je eigenlijk... Kan het zo zijn dat je dan meer haat krijgt? Meer zo'n twee groepen? De moslims en de rest. Ja. Je kan beter gewoon iedereen bij elkaar gaan betrekken. Ik bedoel, je gaat niet iets aparts doen, maar gewoon die mensen betrekken bij wat je nu hebt, zeg maar, in plaats van nieuwe dingen verzinnen. Ik zou zelf nooit op zo'n partij stemmen. En ik denk dat alleen mensen die ja, eigenlijk, uh, ja, geloof zo belangrijk vinden, dat ze, dat, dan, uh, dat ze daarop zouden stemmen, denk ik. Want uh, ja, politiek en geloof horen niet samen, vind ik. En uh, Nederland denkt daar ook zo over, maar er zijn dus sommige mensen die daar... Uh, wel overdenken van ja dat er wel dus een moslimpartij moet komen ik denk dat het goed is sowieso dat ze hun stem laten horen want dat is gewoon nodig denk ik zelf uh, want je ziet heel veel mensen die tegen de moslim zijn alleen ik ben altijd van mening dat, het, dat je het moet doen in de partijen met, uh, met alle mensen heb je nog tips voor ze stel dat jij met ze aan tafel zou zitten heb je nog tips voor die moslimpartijen ja ik denk zelf dat je het CDA als voorbeeld moet zien of uh, uh, het CDA is een mooi voorbeeld van een partij die christelijk is maar die ook uh, tegelijkertijd tegelijkertijd ja, ook andere mensen aantrekt. Uh, ik weet de moslims zelf die op het CDA stemmen. Uh, en de reden is omdat uh, het christendom gaat niet uh, de Nederlandse politieke be uh, beheersen uiteindelijk. Want ik bedoel, we zijn nu op een tijd dat mensen gewoon van vrijheid houden. En een moslimpartij uh, is op zich goed. Maar je moet niet proberen om uh, dingen van, die met het moslim te maken hebben... Uh, om dat door te voeren uh, uh, over, over alle mensen. Mohamed El-Bashiri van de Partij van de Eenheid in Zwijndrecht. Je ja. wordt al aangekondigd door je collega in Den Haag. Daar heb je ook gewerkt, hè, trouwens, in Den Haag. Nou ja, achter de schermen. Achter de schermen. En toen ja. dacht je, en nu moet het maar eens voor de schermen. Het even in de eigen handen nemen. Um, er wonen niet zoveel moslims in Zwijndrecht. Nou ja, elke moslim is te veel. Uh, is, is, sorry. Oh, oh, oh. <laughs> ik bedoel, de, ik bedoel el, elke moslim is gewoon belangrijk. Als het maar één of, of twee of, of, Maar er zijn gewoon genoeg uh, moslims die hier wonen. En die verdienen onze aandacht. Mijn moeder zou nu zeggen: dat was een Freudiaanse vergissing. Um, um, nou kan je zeggen: er, er wonen er ongeveer 2500, als, als ja? ik het ja? goed begrepen heb. Um, is hier nou echt wel behoefte? Je hoorde ook de mensen op straat in Rotterdam. Rotterdam is geen Zwijndrecht, dat geef ik nee, meteen absoluut, toe. Ja. Maar um, is er wel behoefte aan zo'n partij? Absoluut. Want? Nou, uh, uh, het electoraat, gewoon zo'n electoraat. die voert zich gewoon niet gehoord door de, door de ge ge gevestigde partijen. En welke gevestigde partijen? Nou ja, we hebben ook partij van, van, van de arbeid, VVD, uh, Algemeen Ballon uh, Zwijndrecht, noem maar op en noem maar op. Uh, uh, ik kom uh, op het punt terug van, van de, de luisteraar, die, uh, die zegt uh, het voorbeeld van CDA, waarom gaan we het niet laten omdraaien? En, we zijn gewoon geen moslimpartij. We hebben gewoon een paar keer gezegd, Tegen keer gezegd. Het lijkt alsof wij gewoon Chinees praten in geen Nederlands. We zijn geen moslimpartij. We zijn een politieke partij. Christenen zijn ook uitgenodigd om bij ons uh, te komen. Iedereen in Nederland, we zijn een volkspartij voor de hele Nederlandse samenleving. Oké, okay, dat is duidelijk. Je zegt dus we zijn geen moslimpartij, we nee. zijn een gewone politieke partij. Absoluut. Het voorbeeld van het CDA werd net gezegd, he, opgericht door christenen. Nou, ja. nog christenen die met elkaar uh, nou niet altijd um, in overeenstemming waren, zomaar even voorzichtig zeggen. Dan um, nou heb je heel veel kritiek op de Partij van de Arbeid. Wat doet de Partij van de Arbeid dan verkeerd? Nou, wat doet hij wel goed? Ga maar kijken naar de peiling: 68% van de Nederlandse bevolking uh, uh, hoeft Partij van de Arbeid in VVD niet. Maar wat doen ze dan fout? Gewoon in je eigen woorden. Nou ja, ze zijn gewoon eigenlijk nog verder Nederland helpen aan het verloederen. Zijn ze ook slecht voor moslims? Dat zeg ik niet. Nee. Nee, ze, ze zijn, nee, ze zijn niet slecht voor de moslims, maar ze luisteren niet naar de. Dat is, uh, ik, ik ben hier niet alleen voor de moslims, ik ben hier echt namens alle zwakkeren in de samenleving. Oké, okay, laten we het even het, het gewoon het konijn bij de naam noemen. Ik geloof niet dat het een goede uitdrukking is. Maar he, de Partij van de Arbeid wordt ook wel eens Partij van de Alochtonen genoemd. He, met ja? allemaal allochtonen op de lijst die op ze stemmen, maar ook wel eens met excuus-alochtonen op de lijst. Ja. Deel jij die mening? Nee. Niet. Want kijk, uh, na mijn mening, echt dat zeg gewoon echt mijn, al uh, respect naar mijn uh, uh, collega's, uh, uh, de, de moslims of de allochtonen uh, binnen die partijen die worden alleen maar gebruikt als een stemvee, meer niet. Het is gewoon zo. Nou, ben je een neef van Ahmed Abou Talib, ja. niet bepaald de meest onbekende uh, burgemeester van ja. Nederland, prominent P Partij van de arbeidman, uh, die doet het toch niet onaardig in Rotterdam. Maar toch, is, is hij uh, wel welkom daar? Dat is ook wel de vraag. Hij doet het hartstikke goed. Hij is loyaal. Uh, hij doet het hartstikke goed. Maar nog steeds wordt hij gezien als een buitenlander. Nog steeds wordt hij gezien als een moslim. Is hij een excuus-allochtoon? Sorry? Is hij een excuus allochtone? Nee. Dat ze hem op die manier burgemeester hebben gemaakt. Hè, van, nou ja, nee. kijk, ons... nee. Hij is daar gekomen omdat hij gewoon slim is. Omdat hij capabel is. Dat, dat terzijde. Maar toch, we worden nog steeds... Een, kijk, uh, uh, bijvoorbeeld mijn, mijn kinderen op school. Die zijn hier geboren. Die worden nog steeds gezien als, als allochtonen. Dat kan toch niet waar zijn? Nou is hij nog steeds lid van de Partij van de Arbeid. Voor ja. zover ik weet. Ja. Um, dus hij kan het binnen de Partij van de Arbeid toch wel rooien. Om voor de, laten we maar zeggen, goede belangen. Waar hij achter staat op te komen. Binnen de PvdA. Ja, ja oké, okay, maar als, als, als Diederik Samson hem niet lukt... Ja, hoe moet het mijn, mijn oom gewoon lukken vanuit Rotterdam? Siham Berag, raadslid bij de PvdA in Zwijndrecht. Klopt. Um, nog wel bij de PvdA. Blijf je ook bij de PvdA? Ik blijf zeker bij de PvdA. Staat op de lijst ook voor de PvdA? Staat op nummer drie. Okay. Dus dan kom je er wel in. Want hoeveel zetels heeft de PvdA hier? We hadden er vier. Uh, twee hebben zich helaas afgesplitst. En die zijn een pluspartij begonnen. Een pluspartij? Een en pluspartij. Wat, wat is dat? Uh, ouderen. Uh, ouderen. Oh, Ouderen. Ja. Oké, okay, goed. Ja. Um, je hoort het betoog van uh, Mohammed al-Bashiri. Ja. Reageer er eens op? Nou ja, ik hoor een heleboel uh, tegenstrijdigheden. Dus uh, aan de ene kant zegt uh, de heer al-Bashiri... Uh, uh, we zijn er niet alleen voor de moslims. Maar benoemt hij wel steeds uh, de moslims. Hè? En, en hoe achtergesteld de moslims zijn. Dat Laat even uitspraten. Ja. Dat lijkt me wel zo netjes. U noemt stemvee. Nou, dat, daar voel ik me totaal niet uh, op aangesproken. Ik zie mezelf zeker niet als stemvee. Om even terug te komen op uw oom. Hè. Uh, de heer Abu Taleb, uh, die heeft zijn plaats verdiend. En uh, dat heeft verder niks te maken met allochtoon zijn. Dat is gewoon meedoen en participeren in een samenleving waar je geworteld bent. Het is gewoon een goede vent. Punt. Het is gewoon een goede vent. Nou, en als ze... hij Marokkaan is of moslim is. Dat is een bijkomstigheid. Nou, zegt El-Bashiri heel duidelijk, twee keer zelfs en enigszins boos... wij zijn geen moslimpartij, we zijn een politieke partij. Kan je mm -hmm. daarin vinden? Ik denk dat uh, de, de intentie goed is. Hè? Een, een politieke partij inderdaad, een nieuw geluid. En, de, en de, de, daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Maar u heeft wel een islamitische grondslag... En u benoemt wel uh, problemen. Uh, uh, ik wil graag ook een vraag stellen aan de heer Bashiri. Ha, um, hartelijk welkom. Hij zegt: In Zwijndrecht voelen uh, moslims zich niet gehoord. Op, op waarop baseert u dat? Nou, uit de moslimgemeenschap. Uh, de, de moslim maar waar? waar? Ik ben tien jaar waar, raadslid. Waar, waar, nou, kijk, ga ik, ga ik u vertellen. Ja, heel uh, graag. De mensen daar in de moskee bijvoorbeeld. Hè, die, ja, ja, in die, de moskee, die... in de Turkse moskee, in de nee, Marokkaanse ik over, moskee. Ik heb, het, ik heb het over de Marokkaanse, de Marokkaanse moskee. moskee. Mensen die, ja, uh, jullie hebben alleen maar banden met uh, uh, het electoraat, Marokkanen, moslims of, of wie dan ook, alleen maar tijdens de verkiezingen. Wat doen jullie buiten de verkiezingen? Helemaal niks. Jullie, la jullie, jullie laten je gezicht nooit zien. Pas als het verkiezing is, dan ga je gewoon een chocolade, melk, zakjes kopen, uh, uh, uh, makelaarsborden <laughs> ja. kopen. 1 miljoen. Oké, okay, je punt is duidelijk. De, de, wat vind je van het verwijt? He, je Eigen... laat je alleen zien bij de verkiezingen? Nee, kan ik me totaal niet in herkennen. Je kan je dat niet nee, herkennen? Nee, absoluut niet. Wij zijn uh, Elke vier jaar zijn wij gewoon bezig met uh, uh, issues die spelen in Zwijndrecht. En dat, dat zijn geen, geen grote stedenproblematiek hebben we hier niet in Zwijndrecht. Stel... Laten we dat niet vergeten. Okay, hè? Stel El Bashiri komt met twee zetels in de raad. Ja. En jullie halen er ook drie. Uh, uh -huh, uh -huh. Kan je samenwerken? Absoluut Vast wel. Absoluut en vast wel. Uh, laten we eens uh, buiten zwijnderd gaan kijken naar de echte grote stad. We hadden het al even over waar Ahmed Abu Taleb um, uh, burgemeester is. Uh, een stad met uh, wel degelijk problemen met allochtone jongeren. Uh, daar is Noordin El Ouali net lijsttrekker geworden van de moslimpartij NIDA in Rotterdam. Uh, en ik heb begrepen dat hij net uit een persconferentie komt. Uh, Noordin El Ouali, ben je aan de telefoon? Ja, ik ben aan de telefoon. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Dat ten eerste. Uh, wat betekent dat, Hartelijk NIDA dankjewel. Rotterdam? Wat dat betekent? Nou, NIDA betekent letterlijk uh, oproep of stem. Het is een Arabisch woord, wat je ook terug kan vinden in de Koran. Oké. Okay. En NIDA Rotterdam is dus, uh, was al opgericht, maar jij bent daar de gloednieuwe lijsttrekker van. Waarom wil jij dat lijsttrekker klopt. worden van een moslimpartij in Rotterdam? Nou, ehm... Uh, Allereerste antwoord, en het meest makkelijke en oprechte antwoord is, dus ik heb me hard gevolgd, dat is er één. Het tweede is dat Rotterdam uh, staat voor een nieuwe politieke, frisse geluid. Een nieuwe visie op de stad van een uh, volwassen geworden generatie. Um, die, die ook uh, dit geluid nog niet herkent in de huidige politieke partij of in de huidige politieke constellatie. Dus we willen echt gewoon een, een, een geluid brengen wat gewoon uh, etnisch overstijgend is. En eigenlijk de integratie ver voorbij ook. Oké, okay, van jou de vraag. Ben je nou een moslimpartij... of ben je een gewoon nieuwe politieke partij... Um, waarbij jij dan toevallig de lijsttrekker bent... en er veel moslims ja. aan verbonden zijn, maar gewoon een politieke partij? Dat is een hele goede vraag. En uh, uh, dank ook dat u die vraag stelt... Wat mij betreft zijn we gewoon een politieke partij, een echte Rotterdamse politieke partij met de Rotterdamse DNA, uh, die wel islam geïnspireerd is. En misschien vergelijkbaar met andere partijen die uh, hun inspiratie elders vandaan halen. Dus maar ik, ik snap de associaties met islam en moslim, dat dat al bij heel veel misschien van die luisteraars helemaal verkeerd valt. Misschien zelfs een wel veroorzaakt. Maar we zijn gewoon een politieke partij en uh, we staan als een huis ook voor onze constitutie en onze grondwetten. En uh, proberen eigenlijk gewoon een bijdrage te leveren aan onze prachtige stad en zijn bevolking. Oké, okay, en dan ben je dus een beetje progressief, denk ik. Want in de kranten lees ik dat je uh, toch voornamelijk het ook wil doen uit onvrede over het toenemende klimaat in Nederland. Wat bedoel je daar precies mee? Mm -hmm. Nou ja, we zijn vooral eclectisch en uh, inderdaad ook links georiënteerd. Zeker als het gaat om sociaal-economisch beleid en andere zaken, emancipatie, belangrijke thema's. Um, maar de ontevredenheid zit hem eigenlijk, uh, uh, die is tweeledig. Enerzijds is dat gewoon inhoudelijk bij de politieke partijen. We zien dat de politieke partijen de afgelopen tien jaar enorm naar rechts zijn verschoven. En uh, zijn, in Rotterdam heb je twee grote machtsblokken, leefbaar Rotterdam Partij van de Arbeid. Ja. Als je die twee programma's naast elkaar legt en ze ontdoet van alle symboliek en alle one-liners... dan zie je dat ze verregaand zijn samengesmolten. Het tweede punt is dat wij uh, daarom ook denken dat het niet nodig is om uh, uh, iets meer druk van buitenaf te creëren... zodat er ook binnen die linkse partij iets meer ruimte binnenuit ontstaat... voor mensen die wel en ook, laten we zeggen, vinden dat hun partijen te, zelf, te ver zijn afgedreven... Om, uh, ...zodat ze die ruimte kunnen pakken en benutten. En ik denk dat daar ook een partij voor nodig heeft... ...die contragewicht legt aan de andere kant van de weegschaal. Oké. Okay. Nou is in Den Haag net zo'n bende opgepakt, hè? Elf man van hun bed gelicht uh, uh, vanochtend. Uh, ook Rotterdam ja, heeft, allerlei aan. heeft allerlei problemen... ...met uh, uh, uh, jonge uh, Marokkanen, met jonge Antillianen. Hoe zouden jullie dat als Nida uh, te lijf gaan? Allereerst zijn het voor ons Rotterdammers. We willen uh, af van jonge Marokkanen en jonge Antillianen. Het zijn vaak kinderen... Uh, jongens, meisjes die hier gewoon geboren en getogen zijn... met misschien een Marokkaanse of een Antilliaanse afkomst. Natuurlijk zijn er problemen. Uh, geen enkele, geen enkele uh, gemeenschap heeft monopolie op problemen. Problemen komen overal voor. Uh, maar daar waar problemen zijn, inderdaad, die moet je gewoon aanpakken. Daar hebben de regel en wetgeving voor. Uh, die moet je gewoon goed toepassen. En uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat als het gaat om criminaliteit... dat de pakkans wordt vergroot. En dat je adequaat en, en, en goed en zonder aanzien des persoons... Uh, daar je werk van moet maken. Waar we wel problemen mee hebben is precies dit. Dat we analyses gaan maken langs culturele, religieuze of etnische scheidslijnen. Die vaak in de kern van sociaal-economische problemen uh, uh, laten we zeggen voetingspodem zijn. En uh, uh, dus ja, wij staan ook in die zin echt voor de, uh, de grondwet, de rechtsstaat. En dat is dat we allemaal Rotterdammers, allemaal Nederlandse staatsburgers zijn. Oké. Okay, hoe... afkomst, achtergrond, Ten slotte, kritisch. ten slotte, hoeveel zetels ga je halen? Nou, ik denk dat het realistisch is om één zetel te halen, ja. maar het, het heeft er blijk van dat, het, dat er misschien meer in zit. En uh, we zullen keihard ons best doen om ook de mensen te overtuigen van onze visie en ons verhaal, onze voorstellen. Uh, okay. En het electoraat is kritisch, dus okay. daar is nog een taak. Blijf even hangen aan de telefoon als je dat wil. Um, Mohamed Benzakour, je bent publicist. Dichter. Uh, ja, wat ben je eigenlijk niet. Je doet van alles op uh, cultureel terrein. Gaan we, wil ik vast nog wel een keer over je praten, maar nu niet. Jij woont in Zwijndrecht, hè? Ja, ja. bijna mijn je... hele leven. Bijna je hele leven. Leuke stad om te wonen? Dorp, aardig. Dorp? Ja, ik ja. kan er niet zoveel, maar het... je kan er wel veel produceren. Je kan stemmen op de Partij van de Eenheid op 19 maart. Ja. Hij zit naast je. Ga je doen? Ik ga het niet doen, uh, al denk ik dat het een hele sympathieke man is. Uh, nee, ik, ik, ik heb uh, nooit gestemd op een uh, religieuze partij. Want? Nou, omdat mijn beweegredenen om mij maatschappelijk te bemoeien... nooit religieus van aard zijn, maar altijd politiek van aard. El bashiri zegt, ik ben geen religieuze partij, ik ben een politieke partij. Ja, dat vind ik een beetje een tweeslachtige houding. En dat hoorde ik ook bij die andere... Uh, uh, ja, dus Al ja. ja, ze moeten gewoon zeggen dat ze een moslimpartij zijn. Want als je gaat zeggen, ik ben een politieke partij met een islamitisch geïnspireerde beweging. Dan wat, wat is dat? Hetzelfde als dat de VVD zegt, nee, wij zijn geen liberale partij. Wij zijn gewoon een politiek partij, maar geïnspireerd door het liberalisme. Of dat de Partij van de Arbeid zegt, we zijn een politiek partij, maar geïnspireerd door het socialisme. Je bent gewoon een socialistische partij. Of je daar, uh, of je daar echt uh, uiting aan geeft in je programma, dat is dan ten tweede. Maar je bent gewoon een moslimpartij. En daar moeten ze gewoon voor uit te komen. Want het feit dat ze daar niet voor willen uitkomen geeft een beetje koudwatervrees. Alsof ze zelf bang ben voor de smetvrees van dat woord. Oké, okay, even los dat vind van je je zwakte bot. Dat vind je een zwakte model. Los ja. van Zwijndrecht. Je hebt een nieuwe multiculturele generatie... die inspraak wil hebben, die niet meer... dat horen we een beetje als excuus op lijsten van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid wil staan. Of van GroenLinks. Ja. Uh, want El uh, Wali is een voormalig GroenLinks'er. Uh, is dat een goed idee? Om... om je af te splitsen? Om te zeggen, nou niet meer daar... Nou kijk, ik... ik... Ik heb, ik heb daarover zitten nadenken. en uh, Ik vind daar twee dingen van. Aan de ene kant vind ik het goed dat, er een, uh, dat moslims zich vertegenwoordigen... of zich uh, verenigen om samen uh, zeg maar het heft in handen te nemen... of een, een, een kracht te vormen. Al is het maar omdat dat de Partij van de Arbeid stemmen gaat kosten. En ten tweede uh, vind ik het niet zo'n hele goede taak... omdat juist uh, door je als moslimpartij te officiëren... Uh, daarmee zeggen ze die kloof te willen uh, overbruggen in Nederland. Volgens mij is ze die kloof alleen maar nog groter maken. Juist je raadt door... ze, raad ze eigenlijk af. Ja, ik vind de, de tijd is nog niet voor rijp om een islamitische partij op te richten. Dat zal misschien in de toekomst kunnen. Maar op dit moment uh, liggen de verhoudingen zo... dat je je beter kunt integreren in de gevestigde partijen... dan uh, dat beeld naar buiten te brengen... dat de moslims weer in een aparte hok gaan zitten. Sian Berag, uh, ja. koren op je molen. Nou ja, het, het is, het is uh, frappant om te horen hoeveel er afgegeven wordt op de Partij van de Arbeid. Uh, zo slecht doen wij het niet. En zeker niet in Zwijndrecht. Uh, ik, ik voel me ik, totaal niet aangesproken als er over stemvee wordt gesproken. Of, of nee, discussie allochtoon, dat, dat, ja. dat, dat, uh, dat terzijde. Uh, maar ja, dat is misschien mijn positie ook. Ik, ik doe mee. Ik, ik, ik, ik ben geïntegreerd. Ik ben derde generatie uh, uh, allochtoon of, of moslima. He? Ik bedoel, iedereen kan aan mij zien dat ik moslim ben. Een praktiserende, ja. ik draag een hoofddoek. Ja. Maar ik scheid politiek en, en godsdienst. Ik ben er voor alle burgers in Zijnrecht. En uh, er zijn zeker niet alleen allochtonen die op mij stemmen. En uh, nou ja, dat, uh, je moet er voor alle burgers zijn. Dan nou leg ik jou even iets voor. Hè. De situatie in Feyenoord, wijk in Rotterdam... waar allochtonen raadsleden in een Partij van de Arbeid rapport ja. worden beschreven als, ik citeer even... individuen met bijna allemaal hun eigen ja. toko. Weinig ja. respect voor mekaar's handelen. Financieel afhankelijk van de raadsvergoeding. Ja. En gespitst op baantjes. Ja, vreselijk. Vreselijk. Dat is ook een beetje een ver van mijn bed show. Want dat kan ook alleen maar in een grote stad gebeuren, zulke dingen. Maar ja, afschuwelijk. En blij dat wij dat niet hebben in ons dorp. Noord-in-Eluwali, dat is wel binnen jouw dorp, grote stad. Vind je daarvan? Ja, dat vind ik natuurlijk vreselijk. Het kan moeilijk dat ik daar wat anders van moet vinden als dat rapport klopt. En het is zo. En uh, mensen zitten voor die motieven in de politiek. Dan vind ik dat heel erg kwalijk. En dan vind ik dat eigenlijk uh, nog kwalijker dan, uh, dan uh, wanneer mensen bijvoorbeeld uh, een greep in de pas doen. Want uh, ik vind de democratie een, een, een, een, een, een is mijn liefding waard. Uh, okay. Iemand de stem vragen en de burgers ook vragen om, om vertrouwen. En om een volksvertegenwoordiger te, te mogen zijn voor hun. En dan vervolgens alleen je zakken zullen niet je werk doen. Uh, ja, dat vind ik een van de ergste vormen van, uh, oh, okay. van uh, bedrog. Oké, okay, nou kom je aan de macht zo direct. Hè? Een paar zetels in de raad. Hoe ga je dat dan voorkomen? Hoe ga ik dat voorkomen? Ik heb de afgelopen vier jaar ook gewoon in de raad ge gezeten. En toen heb ik gewoon prima mijn werk gedaan. En ik ben van plan om uh, net zo hard te werken. Maar dan uh, voor een partij wat ik een emancipatiebeweging vind. En uh, ik luisterde net mee over islampartijen, islam geïnspireerd. We zijn een moslimpartij, we lopen er ook niet voor weg. Maar ja, we zijn nou, gewoon een politieke partij. Oké. Okay. Ben Zakoor zegt dat hoor je ja. niet, want omdat je niet bij ons in de bus zit. die zegt, Hé, hey, we nou ja, zegt dit ja, wel? We hebben onze stukken ja. en ja. lezen onze persbericht. We hebben ons persbericht verstuurd met Moord in Awali, lijsttrekker van nieuwe moslimpartij Rotterdam. We lopen er niet voor weg. Oké. Okay. Maar tegelijkertijd gaat het om wat voor associaties heeft men met moslimpartij? Wat betekent de moslimpartij voor meneer Ben En wat dat betekent dat voor u? Dat zal misschien heel erg kunnen verschillen. Oké, okay. uh, Duidelijk, duidelijke vraag. Ik ga je even onderbreken, want ook in de bus, als ik het goed uitspreek. Nihad, KGFI, zo'n ontzettend moeilijke term. Uh, maar goed, het zijn ook allemaal moeilijke namen vanavond. Uh, jij bent kandidaatgemeente, raad, zit in Zwijndrecht voor de Partij van de Arbeid. In Turkije geboren. Uh, ouders zijn ook Turks. Um, moslimpartij, nuttig, nodig? Uh, ik vind het uh, helemaal niet nuttig en uh, totaal onnodig. Omdat uh, eigenlijk de gevestigde partijen wel uh, iedereen. Uh, in zich kan, uh, uh, iedereen zich daarin kan vinden. Vooral de Partij van de Arbeid is een partij die openstaat voor uh, Muslims, niet moslims, niet-moslims, christenen, geen uh, niet-christenen. Um, en ik, ik wil toch uh, vragen wat, wat, uh, hoe meneer uh, met zijn partij ziet. El Basiri. Uh, uh, hij ziet ons als stemvee. En ik wil toch aan hem vragen hoe hij zichzelf dan ziet. Reactie, Al-Bashiri. Ik zie mij gewoon als een, als een burger, een vrije burger, die mag doen uh, wat hij wil. Uh, kijk, je moet het niet persoonlijk gewoon uh, opvatten dat ik uh, over een stem vind. He, maar het is, het is gewoon ook zo. Uh, u, bent, u bent capabel genoeg, je mag geen Waarom gaat u niet gewoon voor jezelf opkomen? Waarom uw verhaal via een andere laten vertellen? Sorry, mag ik daar even iets op, op vragen? Want u zegt de hele tijd uw verhaal via een ander. Daarmee doet u zo'n afbreuk op mijn uh, intellectualiteit eigenlijk. Ik, ik, ik zie mij, een ander hoeft mijn verhaal niet te vertellen. Dat doe ik, dat doe ik zelf. Inderdaad. Ja, ik heb het hier niet, niet persoonlijk bedoeld. Mensen ik luisteren, het... ook ja, ook okay. luisteren ook naar mijn verhaal. Maar ook anderen luisteren ook naar mijn verhaal. Kijk, je moet, je moet het gewoon niet persoonlijk, uh, persoonlijk gaan oppakken. Uh, waarom is er zo tummet over, over, over een, een, een politieke partij, dat toevallig daar een paar moslims in zitten. We zijn, ook, we zijn ook burgers. Nee, we zijn ook burgers van dit land. We willen ook ons steentje bijdragen. Ja. Waarom wordt ons altijd de mond gesmoeld als wij iets willen doen? Benzakur, ben nee, mag niet van mij. Ja, ik ben heel streng. Uh, ben even een reactie. Um, vergroot dit nou de kloof tussen moslims en niet-moslims? Al die moslimpartijen? Kort antwoord graag. Het zou eigenlijk niet mogen, maar ik verwacht in, dit, uh, dit, in deze tijdperk wel, helaas. Dat tweede dat, vraag, dat, tweede ja. vraag, de opkomstcijfers hè, uh, onder allochtonen... Uh, waaronder veel moslims, uh, uh, zijn bijzonder laag. Wordt het nou beter met al die moslimpartijen? Komen ze dan wel? Nou, ik heb de indruk van niet. Um, um, dan moet er echt iets anders uh, gaan gebeuren. En... Um, de politieke bewustwording onder veel moslims is gewoon niet groot. En wat is uh, het dat belang in... van stemmen is nog niet groot. En wat is of dat andere wat zou moeten gebeuren? Om ze uh, meer ja, bewust te ja. maken? Nou ja, is, volgens mij uh, wat uh, meneer Rabba doet landelijk en uh, met een, hem een aantal compagnons is uh, allerlei uh, organisaties aflopen, moskeeën om hem het belang van kabinetsmaatregelen uh, dus bijvoorbeeld van Lodewijk je die laatste. Als je dat heel concretiseert, maar je zegt jullie stem is belangrijk, want dan kan je dit soort uh, aan sociale maatregelen van een sociale partij... de Partij van de Arbeid tegenhouden, dan bereik je misschien iets. Dankjewel. Ja. We zijn er nog niet uit aan de Rimbrandstraat. Op 19 maart aanstaande zal zowel in Zwijndrecht als in Rotterdam... wellicht blijken wie hier het gelijk... Uh, aan zijn eigen of misschien wel andermans kant heeft. Zo direct twee dingen met Ellis uh, de Bruin. Met de Nederlandse ambassadeur in de Oekraïne Kees Klompenhouwer... over de gespannen situatie in het land dat verdeeld is... in een pro-Europees kamp en een pro-Russisch kamp. Morgenavond om 8 uur zijn we er weer. En we weten nog niet waar, want wij volgen de actualiteit van de dag. Maar nu eerst het NOS-journaal van half negen. Dit is Radio 1. De nieuwe anti-homo-wetten in Nigeria belemmeren de strijd tegen AIDS. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Vanwege het verbod op homoseksuele relaties in Nigeria... zouden homo's minder gebruik kunnen maken van het HIV-preventieprogramma. Het aantal gasboringen in Groningen moet omlaag. Dat willen veel oppositiepartijen. Ze willen op die manier het aantal aardschokken en de kracht ervan verminderen. Het beperken van de gasboringen zou grote gevolgen hebben voor de staatskas... In Noord-Holland is een drugsorganisatie opgerold. Elf mensen zijn opgepakt. Een vissersgezin uit Wieringen zou een centrale rol hebben gespeeld. Er is beslag gelegd op auto's, 200.000 euro aan contant geld en twee vuurwapens. En internetwinkel en boekenclub ECI is failliet. De rechtbank heeft het faillissement uitgesproken. Het bedrijf zat al enige tijd in financiële problemen. Er werken ongeveer 200 mensen. Er wordt nog gekeken of ECI kan worden overgenomen of een doorstart kan maken. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Met Alice de Bruin. Hele avond. En vandaag is mijn gast Kees Klompenhouwer. Hij is sinds een half jaar ambassadeur in Kiev, de Oekraïne. Waar al maanden demonstraties zijn tegen premier Yanukovkovych. Ja, ik heb er nog zo op gehoord. President zijn de coach. Gaat het ja. toch nog mis? Goedenavond. U, u was daar nog maar net. En toen stond Kiev op zijn kop. Dan val je eigenlijk toch met je neus in de boter. Hè? Om maar zo'n heel Nederlands gezegde te noemen. Ja, zo kun je dat eigenlijk wel zeggen. Als diplomaat uh, zit je dan in een moment uh, dat, uh, dat de geschiedenis als het ware geschreven wordt. En, en dat is lekker. Dat is heel interessant natuurlijk, ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Wilt u reageren? U kunt twitteren. Hashtag twee dingen is ons adres. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, Kees Klompenhouwer, goedenavond. goedenavond. Ja, misschien een beetje flauw, maar die naam Klompenhouwer... dat is toch fantastisch als je ambassadeur bent voor Nederland, of niet? Uh, ja, Sommige mensen brengen dat in verband met uh, Nederland. Uh, het, is een, het is een achterhoekse naam uh, van oorsprong. Uh, uh, die niet zoveel voorkomt in Nederland. Er zijn veel meer mensen die Jansen of de Boer heten of de Vries of zoiets. Dus uh, ja, men zegt een typisch Hollandse naam, maar hij komt niet zoveel voor. En hoe spreken ze dat uit in de Oekraïne? Dat kunnen ze eigenlijk best wel goed uitspreken. Uh, ze ze, ze schrijven dat dan in het Cyrillisch, dus fonetisch op. En uh, dan komt daar een geluid uit en dat klinkt uh, precies als klompenhanger. <laughs> goed. We gaan het eerst even hebben over de actualiteit. Twee dingen uit het nieuws. Ja, Wat is het eerste ding uit het nieuws dat u uh, heeft meegebracht, om het zo maar te zeggen? Ja, ik ben getroffen door uh, het nieuws over uh, de problemen in de boekenbranche. Uh, ik vind niets uh, leuker dan uh, eindeloos snuffelen in een boekwinkel... en dan uh, met een onverantwoord grote stapel boeken weer uh, naar buiten gaan. Uh, ja, en als er dan een, een, een boekenketen uh, in de problemen is... Uh, omdat hij bijvoorbeeld geen boeken meer geleverd uh, krijgt, zoals... Uh, de keten polaren, dan vind ik, dat, uh, vind ik dat zorgwekkend. Ja, en we hoorden net ook in het nieuws, ECI. Ja, nou... nou uh, Boekenclub. Ja, nou, ik ben vooral geïnteresseerd in de kwaliteitsboekenbranche. Maar ik vind het, uh, ja, ook een teken aan de wand natuurlijk... als uh, de populaire boekenbranche uh, ook in de problemen zit. Want ja. ik vind het boek heel belangrijk. Maar het boek is tegenwoordig een uh, digitaal boek natuurlijk, hè? Ja, uh, mijn vrouw heeft ook een uh, e-reader en uh, vindt dat een geweldig ding. Uh, U kijkt er heel vies bij. Uh, <laughs> nou nee hoor, ik ga misschien ook zo'n ding kopen... maar ik, ik vind zo'n ouderwets boek, waar je nog eens kan nabladeren... en uh, wat je onder je hoofdkussen kan leggen en dergelijke... Uh, dat vind ik geweldig. En de literatuur in de Oekraïne al ontdekt? Nee, zover ben ik nog niet. Nee, dat is uh, een beetje te druk. Dus aan echt boeken lezen, uh, daar kom ik uh, nog niet toe. Maar ik heb wel een stapeltje boeken klaar liggen... voor het moment dat het uh, even, even rustig is... Uh, maar voorlopig uh, ja, moeten we aan de bal zijn, zoals dat heet. Ja, het tweede ding wat u wilt bespreken uit het nieuws van vandaag... Uh, komt uit Den Haag, uh, waar vandaag bekend werd dat... Uh, elf leden van een Haagse jeugdbende door 200 agenten zijn opgepakt. Politie! Politie! Politie! Om zes uur vanochtend worden de mannen van hun bed gelicht op tien verschillende locaties worden verdachten aangehouden. Het lijkt me toch een goede zaak uh, voor de maatschappij... Zeg maar, dat deze mensen nu eindelijk is, uh, worden gestopt in hun bezigheid. De leden van die uh, netwerken, dat zijn uh, jongeren in de leeftijd... van 17 tot uh, 21 jaar, maken zich schuldig aan uh, diverse misdrijven... die de burger direct raken. Nog... Uh, Woningenbraak, straatroof, uh, overval, intimidatie van, uh, van de buurt. En uh, ze waanden zich redelijk onantastbaar kan je denk ik wel zeggen dat dat een, een plaag is voor de omgeving. In het pand worden de verdachten in ieder geval aangehouden, eh, direct afgeboeid. Gewoon strak werken, korte erbovenop, geen ruimte runnen. Het aanhoudingsteam sluipt nu naar de voordeur van de flat. En terwijl ze de voordeur open doen, hoor je in de verte het gebonk op een andere voordeur. Deze aanpak doen we al enige tijd om duidelijk te maken dat deze vorm van criminaliteit en het lidmaatschap van een criminele jeugdgroep of een netwerk niet getolereerd wordt. Ja, dat was vandaag dus vanuit Den Haag het nieuws. Ambassadeur Kees Klompenhouwer uit Kiev, de Oekraïne. Waarom heeft u dit nou juist uitgekozen? Ja, ik ben natuurlijk uh, gewoon Nederlands burger. En als burger vind ik het heel belangrijk uh, dat uh, iedereen veilig over straat kan. En uh, dat je bezit in, uh, in huis ook veilig is. En als dan een groep uh, uh, ja, mensen is die systematisch uh, ja, inbraken, voorbereiden... Uh, mensen intimideren, de straat uh, terroriseren... En dan denk ik ook aan, aan de zwakkeren natuurlijk in de samenleving. Oudere mensen die zich niet kunnen verdedigen. Uh, dan vind ik het heel goed dat daar tegen opgetreden wordt. Ja, is er bij u wel eens ingebroken? Uh, bij mij uh, is het nog niet ingebroken. en uh, Ik hoop dat dat zo blijft. Ja. En als we het even terugkoppelen naar de Oekraïne. Bedoel, uh, zijn dat soort bendes zoals we nu zien in Den Haag daar ook actief? <coughs> dat is uh, vrij zeldzaam. Uh, de, de veiligheid op straat in Oekraïne is hoog. Uh, er zijn bepaalde buurten waar ja, uh, ook wel jongeren samenscholen en, en, en dit soort feiten plegen, maar dat, is, uh, dat komt sporadisch voor. Hoe komt dat, denkt u? Uh, er is heel veel politie in Oekraïne. Uh, en uh, er is dus een vrij stevige controle. Uh, en. Ja, Oekraïne heeft niet dezelfde maatschappelijke problemen. Hij heeft ook maatschappelijke problemen. Ernstige maatschappelijke problemen. Van armoede, sociale uitstoting, zwerfjongeren, drugsgebruik, aids, noem maar op, hè. Uh, maar dit, dit soort specifieke problemen, ja, dat is typisch West-Europees, zou ik zeggen. Ja, waarom vindt u dat typisch West-Europees? Nou ja, het heeft, het heeft overduidelijk iets te maken met de problematiek van de grote steden. Zoals die zich in de loop van de afgelopen twintig jaar in West-Europa, in Nederland, in Frankrijk, in België, noem maar op, heeft ontwikkeld. En uh, ja, die problematiek op die manier, die kent Oekraïne niet. Nee. Nou, we gaan uh, praten over de Oekraïne en we gaan kijken wat daar op dit moment allemaal speelt. Max. Twee dingen. Ellis de Bruin. Want uh, Kees Klompenhouder weet dat inmiddels wel een beetje. Hij is sinds een half jaar, sinds juli 2013, ambassadeur in uh, Kiev. En uh, u weet het, al maanden is het daar onrustig. Grote demonstraties op dat grote plein uh, in Kiev. En uh, ja, u bent hier naartoe gekomen nu, omdat er een bijeenkomst is van alle andere ambassadeurs en jaarlijkse bijeenkomst. Dan komt iedereen ja. weer terug. U heeft ze allemaal ontmoet, denk ik al. Ja, ja. Is dat leuk dan om weer met z'n allen terug te zijn? Ja, het is heel goed om ja, jaarlijks even bijgepraat te worden... Door, door de baas, de minister van Buitenlandse Zaken... maar ook de secretaris-generaal... want er is ook qua management natuurlijk het nodige aan de hand... met alle bezuinigingen. En de premier heeft ons vanmorgen toegesproken... Wat zei hij? Uh, nou, hij uh, beklemtoonde het belang van uh, de diplomatieke dienst... voor het bevorderen van de economische en uh, de, de politieke belangen van Nederland. Ja, het is echt een VVD-premier wat dat betreft. Hè. Eerst even denken aan, aan uh, het bedrijfsleven in al die landen. Of ja, niet? ja nou, maar ja, goed, uh, mijn eerste taak is ook economisch. Ja, dat, zo ziet u dat. Ja, en dat heb ik ook uh, op de website gezet. Uh, daar heb ik een soort mission statement opgenomen van... waarom ben ik hier en wat kom ik hier doen? En daar staat in dat mijn eerste taak economisch is. En de tweede taak is uh, helpen aan, aan, aan het verstevigen van de rechtsstaat en de democratie. Ja, want toen u uh, gevraagd werd om uh, naar Kiev te gaan als ambassadeur. Uh, u werd gebeld, of ik weet niet hoe dat gaat. Met ja, uh, een telefoontje gaat dat. Met ja. een telefoontje. En, en wat dacht u toen? Yes? Of bedoel was u gelijk ontzettend blij? Nou, sterker nog, ik heb erom gevraagd. Oh, u heeft eigenlijk gewoon gesolliciteerd? Ja, ik heb, uh, ik heb gezegd. Mag ik naar Kiev? En uh, nou ja, dat is raadgekomen, gekomen. Dus uh, dan, dan ben je wel heel blij. Ja, want waarom wilde u naar Kiev? Want u bent ook je ambassadeur geweest, hè, in Belgrado. Ja, dat is uh, ja, ruim tien jaar geleden. Dus ik heb uh, uh, een verleden van uh, Balkan en Oost-Europa. Ik ben ook directeur Oost-Europa van Buitenlandse Zaken geweest. In die tijd ook al eerder in Kiev geweest. En toen heb ik gedacht van... Hey, dat onthoud ik die plek, die vind ik heel interessant. Ja, want het is niet zo dat u een carrière heeft van alleen maar ambassadeur zijn. U zegt Goed. dat zelf al. U heeft dus ook gewoon in Den Haag op het ministerie gewerkt. En ook nog in het buitenland heeft u een tijdje gezeten. Maar dat Kiev, wat is dat dan dat u dacht, daar wil ik naartoe terug? Ja, het is een land wat uh, uh, in verandering is. Hè. Van uh, ja, een Sovjet-systeem naar uh, een systeem, hopen wij, dat dichtbij het onze staat. Een democratie een rechtsstaat en zo, nou die... Transitie is nog niet uh, voltooid. Ook een markteconomie. Uh, het is ook nog geen perfecte markteconomie. Um, um, maar uh, ja, je ziet dat die, die Oekraïners die zijn, daar, die zijn daar actief mee bezig. En je krijgt het gevoel. Dat gevoel kreeg ik toen bij mijn eerdere bezoek aan Kiev, dat we daar als Nederland welkom waren om daar aan een bijdrage te leveren. Ja, maar ook... behalve dat u welkom bent. Waarom, waarom boeit dat nou juist? Zo'n zo zo land in transitie. Wat, wat, wat raakt dat bij u dat u denkt. Daar wil ik bij zijn. U zei aan het begin al een stukje geschiedenis. Is dat het? Ja, en uh, ikzelf en trouwens heel veel collega's worden enorm gemotiveerd... door uh, het idee dat je helpt ergens uh, toch een rechtsstaat op te bouwen bijvoorbeeld. Dat, dat vinden we geweldig spannend. Uh, mensenrechten helpen bevorderen, uh, dat soort dingen. Maar dat klinkt allemaal heel erg uh, uh, algemeen, zou je kunnen ja. zeggen. Dat, dat klinkt van dat moeten we allemaal doen. Dat wil iedereen eigenlijk ja. wel dat dat daar gebeurt, de mensenrechten. Maar dan bent u daar ambassadeur. Hoe doe je dat dan? Hoe ziet zo'n dag eruit als je de rechtsstaat wil verbeteren als ambassadeur? Uh, nou ja, we ondersteunen uh, een aantal uh, maatschappelijke organisaties. Uh, die gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de wetgeving. Uh, dus we hebben uh, samen met die, met die organisaties uh, uh, een ontwerpwet gemaakt om het hele openbaar ministerie te hervormen. En dat heeft geleid tot uh, inderdaad een, uh, een initiatief wetsvoorstel in het parlement, die in de eerste lezing is aangenomen. En dat hebben we niet alleen gedaan, maar ook de US Department of Justice uh, heeft daar ondersteuning bij geleverd. Maar het is dus iets wat die Oekraïners doen, maar die pakken toch wel graag uh, ja, uh, onze manier op waarop wij ons rechtsstaat hebben ingericht. ja Dus het gaat aan de ene kant, zegt u, daar, daar zie ik verbetering, daar zie ik verandering. Ja. Maar aan de andere kant zien wij hier natuurlijk al die uh, beelden... van die enorme demonstraties uh, in Kiev op dat plein... Uh, waaruit blijkt dat niemand daar heel erg gelukkig is met de gang van zaken. Ja, men is enorm teleurgesteld over het besluit van de regering van 21 november... om de onderhandelingen met de Europese Unie op te schorten. En, Begrijpt uh, u dat? Ja, absoluut. En euh, nou ja, toen de minister, euh, minister Timmermans daar was... heeft hij toch aan demonstranten gevraagd. Waarom demonstreren jullie? En toen kreeg hij van die jonge mensen, want zijn heel veel jonge mensen... het antwoord, wij willen in een normaal land leven. En wat bedoelen ze met normaal? Dan? Nou ja, zoals het in Europa is, dat vinden zij normaal. Maar zo is het niet bij hen. Dus zij willen die weg afleggen. En als dan die regering besluit die onderhandelingen... die naar dat doel moeten leiden op te schorten, ja, dan worden ze kwaad. Vooral omdat ja, dat, dat, de regering zei het steeds dat ze dat zouden voltooien. En dan ineens dan gebeurt het niet. Of dan zegt ze, ja, er is een pauze. En ja, dat leidt tot teleurstelling natuurlijk. Ja, u, u bent er trouwens bij betrokken geweest, hè, dat Timmermans daar naartoe ging. Jazeker. Ja, hoe, hoe is dat gegaan? Um, nou, de minister sprak de wens uit om naar de demonstratie te gaan. En de oppositieleiders te spreken. En dat hebben we georganiseerd. Ja, en daar bent u dan natuurlijk bij betrokken als ambassadeur. Jazeker, dat, ja, zeker. Uh, samen met de rest van de staf van de ambassade, die daar ook heel hard aan gewerkt hebben... En dan, ja, dan bel je de mensen op die in de organisatie zitten... van die demonstratie, van de oppositie, en dan regel je dat. En je, je regelt ook met de autoriteiten dat die dat, uh, dat, die dat toelaten natuurlijk. Ja, en, en, en bent u zelf ook meegegaan? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, dus u, u heeft ook op dat plein gestaan? Ja, ja zeker. Ja, ja, en ja. behalve dan dat de minister uh, dan praat met de mensen daar... doet u dat dan ook als ambassadeur? Ja, als de minister uh, bezig is, dan, uh, dan sta ik daar natuurlijk alleen maar naast. Want, uh, Mag u dat... niks zeggen? Nou ja, dat heeft weinig zin. Dat heeft zijn zin. Maar uh, ja, ik ben zelf ook uh, in de eerder staat naar zo'n demonstratie gegaan. Omdat toen uh, een avond daarvoor uh, ja, uh, nog veel geweld was gepleegd. En de demonstranten hun toevlucht had gezorgd in de sint Michael'skerk En uh, daar had zich spontaan een demonstratie gevormd om de, die mensen die daar waren uh, te beschermen. En toen zijn we als Europese ambassadeurs daar naartoe gegaan. Om uit te spreken dat wij geweld tegen vreedzame demonstranten onaanvaardbaar vinden. En dat is op de nationale televisie gekomen. Dus ook door zo op te treden. Uh, ja, uh, werken wij aan die, aan die, aan die rechtsstaat. Ja, bent u dan bang, eigenlijk, als u de straat op gaat, als u weet dat er geweld is, als u weet dat er uh, ja, honderdduizenden mensen op de been zijn, om toch uh, uh, ja, nou geen, uh, ja, bijna een, een ander regime uh, voor elkaar te krijgen daar? Nou, daar zijn we dus, dat is niet onze rol als ambassade. Hè? We hebben uh, uh, uh, betrekkingen met die regering en uh, we moeten geen partij kiezen voor de een of de andere partij. Maar we zijn voor de democratie. Dat dragen we uit. Maar was u en, bang toen u de straat opging? Als u ziet dat toch er toch een grimmig aan toe ging hier en daar. Nou, op dat moment was het niet grimmig. Uh, je moet natuurlijk wel opletten. En we moeten niet als ambassade mensen in, in, in meedemonstreren. Want dat moeten we niet doen. En we moeten er zeker ook niet bij geweld betrokken zijn. Absoluut niet. De Wijze Raad. Ja, we hebben altijd een onderdeel in dit programma. heet De Wijze Raad. En die komt vandaag van uw voorganger, Robert Serie. Hij was de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. Ja. Ik kan mezelf ook herinneren, misschien een de dat, dat ik zelf ook tijdens de Oranjerevolutie op hetzelfde plein heb gestaan. En ik weet dat, dat, dat ook Frans Simmermans, onze minister, daar dus recentelijk geweest is. Dat doet je werkelijk wat. Als je ziet die organisatie, die vastbeslotenheid van die mensen... ...dat het anders moet. Ik ben zelf getrouwd met iemand die uh, uit Kiev komt. Hè, dus het gaat me wel... Uh, het is zeker iets wat in het gezin besproken wordt... ...de situatie nu in Oekraïne. <laughs> Ik denk, Oekraïners zijn mensen die als je ze leert kennen... Dan zul je merken dat Oekraïense Oekraïnse mensen ontzettend uh, gastvrij zijn. Dat moet je wel over, uh, leren ontdekken bij de Oekraïners. Want vaak is het uh, ook weer zo dat hun eerste reactie bij ons vaak overkomt... als dat ze nogal rustig zijn en, uh, en, en juist niet vriendelijk. Een raad of tip voor mijn collega. Het is heel belangrijk dat we dus uh, de dialoog met, met Oekraïne voortzetten. Dat we ons niet te ongeduldig uh, betonen. En dat we ook niet dat land eh, op de een of andere manier dwingen tot een keuze tussen Oost en West. Want het is en blijft een, een land juist hè, qua ligging tussen uh, Europa en, uh, en Rusland. Het zou ook abnormaal zijn voor, voor Oekraïne om een slechte relatie te hebben met Rusland bijvoorbeeld. Dat moeten wij zelf ook niet willen. Robert Serrië was de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. En ik praat vanavond met een van zijn opvolgers, Kees Klompenhouwer. Heeft hij gelijk dat we uh, de mensen niet moeten dwingen om een keuze te maken? Um, om te beginnen, ik uh, waardeer het zeer dat Robert uh, zich hierover heeft uitgesproken. Hier komt de diplomaat, geloof ik, hè? Uh, of niet? Uh, nee, helemaal niet. De collega van Robert, die uh, zeer dankbaar is... voor al het goede werk wat Robert heeft gedaan als kwartiermaker voor Nederland daar... Uh, hij heeft er ook een boek over geschreven... dat ik uh, iedereen kan aanbevelen. Uh, maar goed, uh, nee, nee, zijn wijze raad. Uh, daar luister ik natuurlijk naar. Uh, met veel aandacht. Uh, maar wat, wat vindt u van zijn wijze raad? Nou, ik zou het zo willen zeggen. Uh, ik ben het eens dat we uh, Oekraïne niet tot een strategische keuze tussen Europa en Rusland moeten dwingen. Want dan krijg je, zoals minister Timmermans zei, een ongelukkig Oekraïne. Rusland is tenslotte een buurland, hè, een belangrijk buurland van Oekraïne. Dus daar moet je goede betrekking mee hebben. Maar uh, wij kunnen wel van Oekraïne vragen om te kiezen voor democratie. En voor Europese waarden. En dat is ook wat ze zeggen te willen. Ook de regering trouwens. Hè, laten we dat niet vergeten. Ze hebben niet gezegd, we gaan die onderhandelingen stoppen. Helemaal. Ze hebben gezegd, nee, we willen een pauze. En dat is dat, ja, sommige uh, mensen zien dat al stoppen. Hè? Ja, omdat er meteen natuurlijk een akkoord op 17 december met uh, Rusland opgevolgd is. Precies. Maar, dus dan zie je wel welke kansen opgaan. Ja, maar dat, dat is, dat is, op dit moment is dat uh, even de beweging. Uh, maar de Oekraïners kennenden, die hebben toch een, een geest van onafhankelijkheid. En niet alleen in het Westen, maar ook in het Oosten, waar ze Russisch spreken en dergelijke. Uh, maar, maar als het gaat om een keuze, is het dus niet een keuze tussen Europa en Rusland, maar een keuze voor democratie, voor een rechtsstaat, voor een markteconomie... en voor een normaal land. En dat is een keuze die we ze best willen vragen. En daar willen ze graag bij helpen. En als uh, Robert Seri, kent u hem eigenlijk goed? Ja, ja, ja, ik ken hem zeker. Ja. Ja, als hij zegt even over uh, uh, de mensen in de Oekraïne... Uh, gastvrij, maar uh, daar moet je wel een beetje je best voor doen... of een beetje aan wennen. En ze zijn ook wel een beetje brusk. Uh, dat kunnen ze wel zijn, maar ik vind ze heel prettig. Uh, ik vind ze competent. Uh, uh, ze weten waar ze het over hebben... Ze hebben een open mind. En, en er is natuurlijk wel wat gebeurd. Hè? Ik bedoel, Robert was de eerste ambassadeur. En dus uh, ja, in het begin negentiger jaren. We zijn nu wel weer een eindje verder. En Oekraïne heeft zich ontwikkeld economisch. En, en, en qua infrastructuur en, en voorzieningen. Uh, en de mensen zijn prettig en, en open. En uh, ja, uh, als ze iets niet bevalt. of ze willen iets heel graag. dan willen ze wel eens brusk zijn. Dan, dat kennen wij in Nederland eigenlijk ook wel een beetje. Maar ja, wat bedoelt u met brusk dan? Dan, dan uh, noemt u eens een voorbeeld. Nou, dan zijn ze heel direct. Ja. Uh, dan zeg je, je moet ophouden om dit of dat te doen. Of je moet dat doen. Ja, da daar kunnen we als Nederlander toch wel tegen. Ja. Hè? Hoe moeilijk is het eigenlijk als je dan in zo'n land komt... wat je eigenlijk niet kent als ambassadeur... om dan de, de mores een beetje te, te leren? Ja, daar moet je voor openstellen. Goed luisteren naar de mensen, kijken hoe ze reageren. En, uh, en niet alleen met diplomaten omgaan natuurlijk. Want nee. die zijn altijd uh, buitengewoon beleefd. Maar uh, ja, ook proberen een beetje contact te krijgen met de gewone mensen. En, en... hoe doet u dat? Ja, dat, nou ja dat, dat doe je in je vrije tijd, bij wijze van spreken. Als je in de winkel bent, of uh, in de restaurants, of op straat loopt. Als je de weg vraagt in het begin van, uh, ik ben de weg kwijt, uh, uh, waar moet ik heen? Uh, nou ja, dan heb je een beetje contact. En ik heb dat altijd als heel plezierig ervaren. Ja, ben, moet je als ambassadeur eigenlijk een mensenmens zijn? Dat zou heel goed zijn, ja. ja uiteindelijk, want uiteindelijk gaat het daarom. Nee, je moet mensen aan je binden uh, door begrip te tonen... maar daardoor ook aan hen begrip te vragen voor ons standpunt. Ja. Nou, zei u net dat het heel belangrijk is als ambassadeur in de Oekraïne... althans, dat is voor u heel belangrijk... om uh, ook het een en ander te doen voor het bedrijfsleven. Hè? Ja. En dan bedoelt u natuurlijk ook het Nederlandse bedrijfsleven Absoluut, in ja, Oekraïne. Ja. Uh, laten we even gaan uh, praten met uh, Marion uh, Kovalchuk. Goedenavond. Goedenavond. 41 jaar, freelance vertaalster voor een Nederlands vertaalbedrijf. U woont al 17 jaar in uh, Oekraïne. U bent getrouwd met een Oekraïnse man. Mm -hmm. uh, u woont in een dorp tegen de stad Liv, Leviv aan, geloof ik dat ik het zo ja, uitspreek. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Uh, als u het dan, dan uh, zou hebben over het uh, Nederlands bedrijfsleven... wat, wat uh, zou de Nederlandse ambassade kunnen doen dan om, om het werk voor u makkelijker te maken? Um, voor mij misschien persoonlijk uh, direct uh, niet zoveel, maar ik weet dat er veel uh, nuttig werk gedaan wordt. Uh, met uh, informatie uh, geven, partnership uh, um, te stimuleren. Dus er worden meetings, internationale um, business uh, meetings met Oekraïnse partners, Nederlandse partners georganiseerd. En ja, dat is uh, heel nuttig uh, over het algemeen. Dat uh, Nederland heeft over het algemeen een goede, ook, uh, goede um, heet het, relatie met. Uh, met Oekraïne. Ja, vraag ik even aan meneer Koolbouw. Is, is, is dat waar u aan denkt? Aan dit soort uh, simpele andere, dingen? Eigenlijk? Ja, onder andere. He, Oekraïne is de graanschuur van Europa. Heeft een enorm potentieel. Dus voor ons uh, bijvoorbeeld uh, landbouwbedrijfsleven. Een uh, gigantische kans. Uh, er liggen al veel belangen. We hebben bijvoorbeeld uh, in de stad Donetsk. He, 800 kilometer ten oosten van Kiev. Uh, Holland dagen georganiseerd. Er één dag was gewijd aan de bloemen. Het uh, bevorderen van de Nederlandse bloemenexport. En de uh, Nederlandse bloementelers hadden een uh, speciale roos uh, ontwikkeld. Uh, de roos uh, en die is aangeboden aan de stad Donetsk. En dat was een hele belangrijke symbolische daad. En uh, ter gelegenheid daarvan hebben de Nederlandse bloemertelers zich ook gepresenteerd. En, uh, nou, dat hebben we van harte ondersteund. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld ja. om dat te doen. Ja, want even terug naar mevrouw uh, Kovalchuk. Uh, u bent dus vertaaldster bij dat Nederlandse bedrijf. Nou, nou hoor je natuurlijk als je het over de Oekraïne hebt ook wel vaak over corruptie. Heeft u daar mee te maken? Uh, dat kun je mogelijk tegenkomen inderdaad in verschillende alledaagse situaties. Uh, Noem ja. eens een voorbeeld dan? Een uh, mogelijk scenario kan zijn dat je op een ouderavond te horen krijgt... Nou, je kind heeft een onvoldoende voor een bepaald vak en wilt u dat het een acht wordt... dan, dan kan dat met een bepaald bedrag opgelost worden. Uh, dat ah. kan zijn en uh, dat is... Uh, heeft u ook al eens ja. meegemaakt? U heeft kinderen? Ja. Ja, mijn, uh, mijn oudste dochters die moeten dit jaar examen doen. En op de ouderavond bijvoorbeeld dit jaar werd er ook, het wordt eigenlijk vrij onomwonden gezegd, welke mogelijkheden er, er zijn. Echt waar, en waar is dat, dat gewoon onder, onderwerp dat, uh, van gesprek? Ja, en sorry. Is dat gewoon onderwerp van gesprek op zo'n oude avond? Van, uh, voor een nou, neef. wordt tussen de, dus de regel doorgenoemd van de mogelijkheden die er uh, bestaan. En dan hoor je tussen de ouders uh, hoor je wel de praatjes gaan van oh, wie daar gebruik van maakt, wie niet, wie hoeveel. En je ziet dan twee partijen: mensen die daar niet aan meedoen en mensen die daar wel gebruik van maken. Wat doet u daar aan mee? Uh, voor, is het nog niet, uh, niet nodig geweest. Dus. Uh, ja, je leert toch voor je eigen kennis, hè? Ja, dat is waar. Nog even wat anders, wordt er, wordt er eigenlijk, uh, waar u bent, ook gedemonstreerd? Ja, in Lviv uh, staat de Maidan ook nog. En heeft u zelf ook gedemonstreerd, of laat u dat over aan uw man? Ja, mijn man is een paar dagen naar Kiev geweest om, uh, om mee te doen met de demonstratie. En waarom doet u zelf niet mee? Ik was aan het werk. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar de, de stad waar u woont, is, is die pro-Europees of pro-Russisch? Uh, Lewis bevindt zich uh, net over de grens met Polen. Dus je uh, zit eigenlijk uh, tegen de Europese grens aan. Die is duidelijk uh, Europa en democratisch uh, gericht. Nou, dus u, u snapt wel de demonstranten dat zij zeggen wij willen dicht bij Europa blijven. Ja, en dat gaat dan um, uiteindelijk inderdaad om dat het eigenlijk zat, de regerende clan een beetje zat zijn. Dus ze willen eerlijke rechtspraak en tegen, uh, een maatschappij tegen corruptie waar, ja, waar je als burger uh, ja, waar je met respect met je omgegaan wordt. Dat, dat is waar mensen uh, eigenlijk voor gaan. Ik ga even terug naar meneer Klompenhouwer, want uh, u bent ambassadeur. Als u dat dan hoort, he, dat, dat die demonstraties he, ook, ook zich daar afspelen. Hoe, hoe denkt u dat het verder gaat met het land? Want ook afgelopen dagen, ik bedoel, we, we hebben hier weinig van gezien op de televisie. Mm. Ik zag wel wat berichten in de, in de kranten. Er waren weer tienduizenden mensen op de been. Ja, uh, afgelopen weekend uh, inderdaad, tienduizendigduizend. Uh, nou ja, je kan je gewoon de vraag stellen uh, of het menselijk vol te houden is... om iedere keer zoveel mensen te mobiliseren... Ook straks als de winter echt heel streng wordt. Want het is nu ook nog niet zo koud daar? Nee, het is nog niet zo koud. Het is, het is net als hier eigenlijk nog heel uh, kwakkelend. Um, dus de organisatoren stellen zich die vraag. Zijn daarmee bezig. Wat moet de verdere strategie zijn? En uh, nou goed, dus dat moeten zij beslissen. Hoe ze dat willen doen. Ze willen natuurlijk druk op de regering houden. Uh, althans de civiele beweging. En er zijn oppositiepartijen ook die mee demonstreren. Die hebben weer een ander belang. Uh, dat is natuurlijk de presidentsverkiezingen van volgend jaar. In maart volgend jaar waarschijnlijk. Maar hou ze het tot zo lang vol, denkt u? Uh, nou ja, ik denk permanent demonstreren is heel moeilijk. Dus misschien dat ze gaan zeggen van nou, we kiezen een aantal dagen uit uh, uh, dat we demonstreren. Dagen die belangrijk zijn voor het land van symbolische waarde. En dan zijn we er weer met z'n allen. En dan laten we zien, uh, we zijn er nog. Ja. En, en, en, en, en als we even in de glazen bol kijken, hè? u bent daar net ambassadeur. Waar staat het land over vijf jaar? Wat denkt u? Uh, ik denk dat de ontwikkelingen uh, minder snel zullen gaan dan wij misschien gehoopt hadden. Uh, uh, maar uh, wat je toch ziet is dat uh, uh, ja, de economie ontwikkelt zich door. Hè, de maatschappij ontwikkelt zich door. Dus er is toch vooruitgang. En uh, ook al uh, ja, ben je op een bepaald moment ongeduldig. Het, uh, het gaat gewoon door. Hè, het gaat gewoon door het proces van toenadering tot Europa. Dat is... Uh, ja, uh, bijna een natuurlijk proces, dat is een groeiproces. Dat zal doorgaan. Maar dan vertraagt uh, als, er, als die onderhandelingen uh, uitgesteld worden. Uh, maar misschien dat ze over een tijdje weer kunnen worden opgepakt... of dat we een interim akkoord kunnen sluiten. Uh, maar ik, ik ben optimistisch over Oekraïne. Ja, het, het zal best wel goed komen. En hoe lang blijft u er zitten? Normaal vier jaar. Vier jaar, en dan, dan houdt het weer op? Ja, dan houdt het weer op. Ja, wanneer gaat u terug? Want u bent nu hier met al die ambassadeurs. Maar hoe ja, lang nog? Zondag gaan we weer terug, gaan we weer terug ja beetje feestjes vieren nog de komende dagen? Nee, of is absoluut niet. Nee. Werken? Ja, ja, ja. Mag helemaal niet erg zeggen, hoor. hoor. Nee, je mag ook best zeggen als er feestjes worden gevierd. hoor. vinden we ook nee. helemaal niet erg. Mag ik u danken in ieder geval voor uw komst naar twee dingen. Kees Klompenhouwer was mijn gast. En hij is dus sinds een half jaar ambassadeur in Kiev. Goed, dat was Twee Dingen van Max voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie. dingen.nl is het adres. En zometeen na negen uur op Radio 1 Bureau Buitenland van de VPRO. Gepresenteerd door Chris Keijne. Morgen weer twee dingen, maar eerst het nieuws van negen uur. Goedenavond. Twee dingen. Een programma van Max